Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten echt weer met z'n allen gaan thuiswerken. Dat is een van de vele maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor de komende drie weken, vanaf morgen. Want het gaat niet lekker met de coronabesmettingen, zei minister De Jonge op de persconferentie. Vandaag zijn ruim 100.000 mensen besmettelijk. Om het praktisch te maken, van elke 170 mensen die je tegenkomt, is er dus één die je aan kan steken. En die kans wordt komende weken nog groter, want het aantal besmettingen loopt op. Kroegen en restaurants moeten daarom eerder dicht. Om 10 uur, zei premier Rutte. Gemiddeld genomen zal dat voor de restaurants minder ingrijpend zijn. Terwijl we zowel veel laten en laten we ook eerlijk zijn... alcoholische contactmomenten voorkomen. En dat is echt belangrijk in deze fase. Ook de maximale groepen worden kleiner. 30 mensen binnen en 40 buiten. Die regel geldt niet voor onder meer scholen, musea en bibliotheken. Dat waren de landelijke maatregelen. Voor de mensen in de grote steden gaat het advies nog verder. Daar moet je een mondkapje op als je ergens binnen bent. Dat zegt burgemeester Halseman namens Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Wij adviseren onze inwoners dringend om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimte een mondkapje te dragen. En wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel om de draagplicht op te nemen... In het, deurbeleid. het is dus een advies, geen verplichting en geldt voor plekken als winkels, bioscopen, musea, maar ook in de sportschool. En zo'n mondkapje vond een vrouw aan boord van een KLM-toestel, maar niks. Ze weigerde er eentje te dragen en viel het personeel aan boord aan. De Poolse vrouw beet, sloeg en schopte het personeel, waarna ze haar onder controle kregen en haar konden vastbinden. Het vliegtuig was onderweg van Canada naar Amsterdam. Het weer nog, vanavond op veel plekken regenachtig. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of twaalf. Morgen begint de dag bewolkt, met soms ook regen. Het wordt dan 17 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet in Noord-Holland. Alleen op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn... doe je er tien minuten langer over bij Rijnstaaterwoude. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... is de vertraging vijf minuten bij Alfred Haarlem-Zuid.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 als ik ga, laat als ik ga, laat als ik ga, laat ik ga. I'm going down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, I'm late I'm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 Dit is band nummer 3 die hun naam heeft veranderd. Day Weaver. And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 Met Swear, het is de derde band die de naam hebben, heeft omgegooid. Dat deed Wolf ook al. En Hoofs deed dat ook al. En die bands die hebben allebei een andere naam. En datzelfde geldt ook voor Dave Weaver. Dus dat is een beetje de geschiedenis van, van, het, van het drietal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 Found its way unto my death. Take your calling card, shuffle it back. Marks in my favorite Hemingway And I can't keep on running Fetching, catching you With nothing left to say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 In ieder geval uh, stevig met de uh, digitale Jurian Keuverzoek, Max Koenders en Jari Stoppelburg. Uh, tezamen vormen zij Operation Hurricane. Daarvoor hoorde je de Elected. de nieuwe single van Roaming Lands. En gelijk door met Templo DS en dat nummer dat heet, en dan moet hij wel komen, The Sound of Waves. Vooruitgestuurd uh, omdat volgende week een compleet album komt. En dat album dat heet Starlight.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 Taste the salt, a sight of wonder. My dancing in the waves. The sound.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 En dan uh, zijn wij de volgende week weer met een alternatief FM. Noah rin met Speak Your Mind. Dag! Speak your mind. Speak your mind We all have dance, girl I know we don't show it I know we don't. We don't. That's why you feel insecure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 I gotta see